FM Verkeersopding. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaasmeer knoop het Koenplein tussen Knoop het en de Nieuwmeer 8 kilometer file. Door Bergingswerkzaamheden is de Afrit dicht en de rechterrijstrook rijstrook. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Almere Utrecht tussen knoop het Eemnes en Beeldhoven 5 kilometer file. En 201 Hilversum Uit Hoorn tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Heeft het voor de Westkust? Dit is zeer. Een zeer goedemorgen vanuit de studio aan de Tolweg. We gaan vandaag uh, het programma doen Goedemorgen Zandvoort. Het is 26 november en waar gaan wij het over hebben? Tegenover mij zit verstopt achter microfoons al het bestuur uh, van uh, Hildering. En die hebben de vrijwilligersprijs gewonnen. Daarna praten wij met Linda Oudendijk over de activiteit in de blauwe Trem. Gerard Kuiper komt langs, want die is koninklijk onderscheiden uh, voor een aantal dingen. En Peter Bluis komt ons vertellen wat er in de maand december gaat gebeuren... Uh, voor wat betreft OVZ. In het tweede uur praten wij met de wethouder Peter Kramer... over een aantal bouwprojecten. Er zijn er een paar behandeld in de raad afgelopen dinsdag. Daarna praten we met Marcel Buscher. Die gaat naar het lokaal of gaat het de Rabbel heten? Dat vragen we hem. En aan het einde praten wij met Leo, Leon van Es... en gaat een beetje over de voorbereiding voor de nieuwjaarsduik. Tegenover mij Wendy en Kevin. Ja, het een beetje opzij voor. <lacht> Gefeliciteerd, allereerst, dank je dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, was het een verrassing? Ja, ja. absoluut, tuurlijk. Maar, maar hoe ben je dan naar uh, de raadzaal uh, gelokt? Wij zijn wel, ik ben gebeld als voorzitter door mij Koper. En die heeft al verteld dat nou, jullie zijn genomineerd. En, uh, okay. uh, gefeliciteerd. En waarom we genomineerd waren. En uh, nou ja, met hoeveel mensen we genomineerd waren. Er zijn toch nog wel tien genomineerden totaal. Totaal. Ja, en dat wij als enige als nou ja, geheel bestuur ja. zijn genomineerd. In ja. plaats van uh, individueel. En toen hebben we wat dingen verteld. En daarna mochten we... werden nou ja, we uitgenodigd. Ja. Ja. En wat was, wat was de motivatie? Nou, de motivatie was vooral dat wij als bestuur... Um, nou ja, met z'n allen het echt doen. Uh, en als je, een als je maar een pers één persoon nomineert... dan gaat het om die persoon die dan alleen eens organiseert... Of die meerdere veelzijdigheid heeft binnen Zandvoort. En dan praat je ook en, één vrouw ja, over. Ja, ja, ja, en bij ons is het gewoon, wij doen het met z'n allen. Met z'n vijven zijn we één bestuur. Een soort van schakelketting. We hebben allemaal onze eigen taken, allemaal onze eigen talenten. En dat vormen we samen als één ja. bestuur. Ja. En, en de vereniging vindt dat wij uh, nou ja, het heel fijn doen met elkaar. Uh, zorgen voor vernieuwing, zorgen ja. voor modernisering... Um, en dat vinden we eigenlijk ook. Zeker, ja. En daar kwam bij gisteren bij dat we nog ook jong zijn. Dus uh, we hebben één iemand die uh, iets, iets, iets ouder is dan uh, wij. Maar wij zijn met z'n vieren tussen de 30 en de 36. Dus dat is best wel vrij jong. En wie is die oudere dan? Uh, Herman Potten, hij is onze oh. penningmeester. Ja. Hartstikke belangrijk. Dus hij doet echt ja. heel erg goed zijn werk. Ja. Uh, maar ook hij, hè, ook al is hij wat ouder. Maar dat maakt niet uit. Maar we zijn nog steeds een dynamisch, jong, ja. uh, veelzijdig, maar ook druk bestuur En we ja. hebben naast ons bestuursleven natuurlijk ook gewoon nog een privéleven. We werken gewoon fulltime. Ja. Uh, dus ja, dat doen we er allemaal naast. En dat is niet mm -hmm. omdat we dat... Uh, Hildering is ook de... een ledenclub, hè? Ja, ja, absoluut. Zeker een ledenclub. En ja. hoeveel leden heb je nou in totaal? Uh, qua echt leden rond de 30, 30 35. Ja. En, en, en, en daar zit en natuurlijk en ook veel van. Heb je 100.000 donateurs? Ja, nee, 400, 400, 400 nogal donateurs. Ja. Niet overdrijven, nee, we hebben wel veel donateurs. En dat is wel echt, ja, we zijn gewoon een hele bloeiende vereniging. en Het blijft ja. ook groeien en ja, er is gewoon heel veel plezier. En heel ja. Veel, uh, ja, nou, ook in coronatijd hebben we geprobeerd om de leden... maar ook om de donateurs betrokken te blijven houden. Dus met de leden hebben we digitale borrels. Dus dan hebben we pakketjes weggebracht om een borreltje te doen. Uh, maar ook donateurs, toch ook wel de donateursbrief te sturen met... Hè, we willen graag geld, want het is corona dus... Maar ook een chocolaatje erbij, en, uh, een briefje erbij. Dus het is echt wel, uh, we zijn er wel goed mee bezig geweest, ook coronatijd. Ja, die, uh, die coronatijd, ik heb het met Peter Bluis uh, uh, volgens mij drie weken, vier weken geleden over gehad. Uh, jullie hebben dat, dat stuk, want ik kom toch even op het toneel uit. Ja. Ja. Uh, ook een beetje op de holt gezet. Hè? Dus, dus zullen we het wel doen, zullen we het niet doen. Ja. En uiteindelijk gaan we het dus wel doen. Ja. Ja, nu eindelijk, nou, ik denk echt 2,5 jaar... gaat het ja. stuk ja. eindelijk spelen. Dus, dus dat is echt wel heel fijn ook voor de spelers. En ook voor de regisseur natuurlijk, voor Mark Versteeg. En de schrijver, dat hij hè? eindelijk dit kan doen. En ook de schrijf van het stuk, dat hij ja. heeft ook geschreven. Dat hij eindelijk nou ja, dit stuk op de plank kan. Ja. Nou, ook voor de toneelspelers zelf... die er al heel lang aan meewerken. Zij vinden het ook heel erg fijn... dat het, uh, ja, dat het, dat het gaat gebeuren. Dat ze het nu op de plank kunnen zetten. Hey, uh, nog even over de, de prijs. Hè? Daar werd ook de jeugd besproken. Uh, yes. Hoe is het met de jeugd? Want ik, nou, ik kan me nog herinneren dat uh, er was een bloeiende jeugdafdeling. Ook met eigen voorstellingen. Absoluut. Uh, hoe, hoe gaat dat nu ja, verder? Dat is dus, uh, nou ja, met corona is die hele groep eigenlijk uh, uit elkaar gevallen. En uh, toen is ook de regisseur gestopt. En op een gegeven moment wordt de jeugd ook ouder. Mogen ze ook mm. aan de volwassenen. Dus op dit moment hebben we geen jeugdgroep. Maar we hebben wel uh, waarschijnlijk toch wel een jeugdregisseur ja, misschien... Die, ja. die het wil gaan doen, daar zijn we mee bezig. En dan hopen we dat we heel snel een nieuwe jeugdgroep kunnen realiseren. En als we daar ons best voor doen, denk ik dat we wel snel ja. al een nieuwe jeugd hebben, hoor. Heb je die, maar we moeten ook een regisseur hebben, natuurlijk. Heb je de, de indruk dat er uh, jongelui, kinderen kan ik dat net niet voor zeggen, maar die mag nee. ook meedoen... Uh, staan te wachten tot er een jeugdafdeling komt... of dat ze ook op de planken kunnen... Nou, staan te wachten, weet ik niet. Zeker, misschien een aantal die wel mee die denken, oh, ik wil wel weer. Maar ik denk wel, als je het promoot... dat er heel veel, heel veel jeugd denkt, ja. oh, dat wil ik wel. Ja, ja, nou, ja wat absoluut. Je, wat je ook zelf zegt, uh, 2,5 jaar geleden ben je een soort van gestopt met de jeugd. Die zijn allemaal ouder geworden. Die zitten ja. nu ook bij de, de volwassen groep. Ja. ja, een aantal wel en sommigen zijn gestopt, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, we vinden het gewoon heel erg belangrijk dat er eerst een regisseur is... zodat je daarna door kan bouwen. Want als je eerst gaat bouwen en daarna pas een regisseur gaat zoeken dan zou het kunnen zijn dat je al die jongeren weer moet teleurstellen... en onszelf ook teleur uh, moet stellen. Dus daar ja, gaan we eerst uh, naar kijken. Met je regisseur kan je een stuk en dan kun je hem invullen, toch? Ja, mm -hmm. precies. Nou, die kant moet je wel op. Ja. op. Maar dat loopt. Ja, daar ja, gaan bezig. we weer mee bezig zijn. Ja. Ja. Ja. Dat is een mooi nieuw doel. Ja. Ja. <laughs> nou, over nog een nieuw doel. Um, ja. Ik werd van de week gebeld door een cameravrouw... en die vroeg hier en daar wat informatie en zei Ja, ik ben met heel Hildering bezig. Ja, hij. Oh, <laughs> ja, dat klopt. O, o, o, hoe ja. moet ik dat zien? ja hoe moet je dat zien ja we zijn benaderd uh, vorig jaar denk ik ergens mm -hmm. uh, dat Aileen van Kessel een project wilde gaan doen samen met ons want ze heeft al een andere uh, film gemaakt <kijkt> in Zandvoort uh, voor het Zandvoort Museum volgens mij ja, ja. zij heeft ook een aantal jaren geleden bij de eerste corona al die interviews gemaakt met, ja. uh, met burgemeester enzovoort, ja. enzovoort dus dat wilden ze dus uh, nou, daar zijn we op ingegaan hebben we een gesprek gehad met haar en zij wil dus een, uh, nou ja, de, de goede mens Gaat, heeft zij geschreven aan, aan de hand van een, van een, van een theaterstuk. Ja, en daar zijn een aantal spelers van, van Hildering die daar mee, mee gaan werken. En uh, ja, daar zijn we nu mee bezig. Dus de script is klaar en we gaan nu locaties zoeken. En uh, nou ja, we zijn aan het repeteren geweest dan. Dus, oh, je bent, je bent al aan het repeteren ervoor? Jazeker, we, we ja. zijn ja, zeker al aan het repeteren. Dus uh, we gaan ook filmen in januari. Dus, uh, ja, Hoe, hoeveel spelers doen daar aan mee? Oeh, uit mijn hoofd denk ik een stuk of tien, denk ik. Oh. Um, nou, we zoeken nog steeds wel wat, wat mensen. Dus we zijn nog steeds in ons bestand een beetje aan het kijken van okay, wie kan dat dan invullen. Uh, maar als we die niet vinden, gaan we wel een beetje buiten de vereniging zoeken. Pas je, het is geschreven, er ja. zijn een aantal rollen. Pas je, moet je een speler zoeken die in die rol past? Uh, zo gaan we het nu wel doen, ja. Sommige rollen zijn geschreven op de, op de mens die meedoet die we al, al van tevoren ja. wisten. Um, maar sommige niet. Dus ja, daar, daar, daar zoeken we wat voor. Ja. Ja, en het is voor ons ook een heel, heel ander soort spelen. Hè? Want een, in een filmspelen... Het is echt een nou, heel groot verschil. Ja. Er zijn ook workshops geweest... Ja. zodat je als speler ook kan ervaren... Uh, hoe je dat op een andere manier moet doen. Dus het is wel echt wel vernieuwing. Maar ja. ook uh, gaaf wat ze het een keer mogen doen. Ja. Zo, Het is sowieso een keer leuk. Ja. Zeker, en je, je merkt gewoon dat het heel anders is. Ook door het spelen, het groter spelen op toneel. En hier kan het heel klein, maar op het toneel krijg je heel veel dingen terug. Dus als je wat zegt, krijg je wat terug. En bij film kan dat ook in een handeling zijn. En daar reageer je op. En mm. dat wordt natuurlijk allemaal vastgelegd met de camera. Dus dat is heel erg leuk. Dus uh, ja, dus Het is natuurlijk wel een beetje een serieuzer stuk... als uh, wat ik van nu toe van heel ring heb gezien. Ja, dat wel. Maar ja. dat, dat is in een film misschien ook wel uh, sneller toepasbaar ja. dan op het podium. En het is ook wel als speler ook wel eens um, leuk om een andere manier van spelen... een ander Zeker. soort stuk te doen. Ja, absoluut. Ja, dat is een mooi project. Ja, ja, ja. Ja, als ik jullie zo zien, dan zie ik het gooien met deuren... en het, uh, het lopen in de sectie kleren, jij de laatste keer. Dus het was allemaal heel erg, uh, heel erg, uh, heel, erg uh, heel vrolijk... Ja. En wat je zegt, dit gaat natuurlijk een beetje de andere kant op. Het is dus ja. wel leuk om te spelen. Ja. Uh... ja, we proberen natuurlijk ook... Kijk, als er gekeken wordt naar zware stukken... dan kan dat ook wel met een lach. Dus ik heb laatst een zwaar stuk gezien. Echt best wel pittig. Mm -hmm. Maar daar heb ik ook echt wel gelachen. Dus daar, daar kijken we gewoon naar met de leescommissie... en met de regisseur natuurlijk. Wat is daar de, de wens van ja. en de mogelijkheden. Dus daar kijken <kijkt> we wel naar. Dus natuurlijk uh, uh, gooien met deuren, kluchten, blijspel, komedie... dat is ook mooi... Maar we proberen natuurlijk ook wel een klein beetje te kijken van oké, okay, wat, wat is er nog meer en wat kunnen we een beetje met, spelen? Uh, een lach met de boodschap. Ja, ja dat is ook wel belangrijk. <tosses> Af en toe, ja. Dat, dat is ook wel belangrijk. Maar ook lucht, hoor. Ik bedoel, uh, ja, <laughs> ja, het aankomen stuk is ook gewoon echt wel een lachstuk. Het is dus ja. toch wel weer heel erin. Ja. Uh, nou, ja. ik heb een. Uh, um, Peter Bluis was hier om daar ja, wat over klopt, te vertellen. En ik ben nu al razend nieuwsgierig. De kaarten, ja. de kaarten heb ik al besteld. Goed zo. Nou, heel goed. Ja. Ja, die kunnen besteld worden natuurlijk via www.toneelhildering.nl. Ja. En dan uh, komt je de kaart laatste vier verkopen. kaarten. Uh, nou, sterk nog, we hebben er nog maar twee. Dus uh, snel erbij zijn. En die zijn, uh, die zijn niet voor donateurs. <lacht> uh, dat, uh, <lacht> maar, dat, dat laat ik in het midden. En, uh, ben, wij zijn uh, als bestuur wel heel erg op zoek naar een secretariaat. Ja, ik, ik gooi hem er gewoon meteen even in. Want uh, binnen de vereniging is daar nou ja, weinig iemand voor. En ons secretariat die stopt ermee. Dus wij zijn op zoek naar iemand die ons leuke bestuurder uh, nou ja, nog leuker wil maken. En nou. wat, wat moet die uh, komende secretaris dan doen? Ja, secretaris? ja, een secretaris die is bij ons dan... Uh, wij hebben een secretaris en een ledenadministratie, Dus we hebben hem in twee personen gedeeld. En de secretaris die is bij ons degene die notuleert. Uh, die zorgt voor de ingekomen stukken. Uh, de mail, het, het mailcontact met de leden. Ja. dat zeg maar. En als ledenadministratie... dat is dan losgekoppeld. Die is meer van de, voor de donateurs en de brieven en noem maar op. Ja, kaartverkopen. Ja. Dat is, ja, dat ja. Er, ja. Zit er nog een leeftijdsgrens aan? Nee hoor. <coughs> Jong is leuk, maar oud is ook doe, leuk. Ik <laughs> zou zeggen, doe, doe <laughs> nog een specifieke omroep. <laughs> ik pak hem maar meteen. Hè? Ja, Super. <laughs> Goed, de toneelvereniging Heel dringend zoekt een secretaris. Hij of zij die uh, uh, dat leuk zou vinden... of een keer op gesprek wil komen... Je kan zich melden bij Wendy of bij Kevin. Zeker. Telefoonnummer. Of een telefoonnummer. Een e-mailadres. E Wendy ja. Avenstaatje, toneel ja. Kevin Avenstaatje, toneel ja. Of via de site kun je ook alles Ja, oké. Okay. En ja. anders mag je dat uh, 16 en 17 december. Ja. Even uh, komen we te lang. De grote poster Zie ons is ook. Secretaris gezocht. We gaan het heel vaak roepen. Nee. In je opening speech kun je dat nog even beginnen met een, dat een hele, poster. <laughs> Winnie ik heb je nogmaals gefeliciteerd. Super, dankjewel. Ja. Over het prijsgeld gaan we het nog een keertje hebben. Ik ja. ben uh, nou ja, heel blij. Dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> records on Corinne Bailey Ray. En de muziek is deze keer uitgezocht en uh, opgezet door uh, Jelme Koper. En Pim gaat ze allemaal draaien, hè, Pim? Ik ga, zo, ik ga ze allemaal draaien. Misschien, vind je deze ook goed? Uh, nee, niet mijn stijl. Een beetje te rustig. <laughs> ja, misschien van zaterdagmorgen is het wel goed, ja. Oké, okay, ja, jij bent meer van, uh, uh, van de harde. Een, ja, uh, harde. Ja, harde. Ja, ja. We gaan uh, praten over uh, de blauwe tram. En als het goed is praten wij met Linda Oudendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik ga zo vragen wat er allemaal gaat gebeuren in de blauwe tram. Maar mijn eerste vraag is... er uh, gebeurt van alles in die blauwe tram... door uh, verschillende groepen. Um, uh, uh, uh, jullie activiteiten... vallen je onder pluspunt? Ja. Oh, nou, dat is dan duidelijk. <laughs> en wat gaat er allemaal gebeuren in die blauwe tram? Um, er vindt inderdaad... van alles plaats. Um, wij hebben... bijvoorbeeld... Uh, tijdens de op de woensdagochtend hebben wij altijd de koffie inloop. Tussen tien en... Uh, 12 in de ochtend. En daarbij kunnen jullie nu aansluiten voor het uh, kerstkaarten schrijven en versieren. We hebben heel veel kerstkaarten ingezameld. En die willen we uiteindelijk dan versturen naar mensen die die uh, goed kunnen gebruiken. Die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Dus uh, woensdagochtend kun je daarbij aansluiten. En dan hoe, hoe heb je die een... kaarten verzameld? Nou, uh, we hebben in de BIEB een... Um, mooie kist neergezet met een uh, begeleidend schrijver erbij. En er zijn heel veel mensen die uh, oude kerstkaarten blijkbaar hadden liggen. Of die oh. kopen dan een heel pakket. En dan versturen ze er twee of drie. En dan vergeten ze dat ze die hebben. En dan kopen ze het jaar erop weer een pakket. <lacht> Zo heb je een hele doos vol. Heel veel kerstkaarten nu binnengekregen <lacht> ja. die niet gebruikt werden. <kling> en uh, het lijkt ons leuk om uh, ja, mensen te verrassen... Uh, bij verschillende organisaties met uh, kerstkaarten die beschreven zijn en versierd zijn. Welle. Dus, uh, dus ja. dat is woensdag na de koffie worden de kerstkaarten geschreven? Ja, nou, ja tijdens de koffie. Mm -hmm. Ik zal uh, gewoon van alles klaarzetten. Dan kost het 1,50 uh, uh, uh, zeg maar voor de koffie. Dan krijg je twee kopjes koffie met wat lekkers. Mm -hmm. En dan kun je uh, ja, tussendoor lekker uh, schilderen. En, uh, en nou, niet, niet schilderen. Dat is, een, dat is nog een andere... We gaan eerst de kerstkaart afhandelen nu. Ja, eerst eventjes de kerstkaart. Um, maar daarnaast hebben we dus ook nog de activiteit woensdagen, twee woensdagen, 7 en 14 december, kerstkaart schilderen. En daardoor raak ik een beetje in de war. Mm -hmm. um, dat is Aquarel onder begeleiding van onze kunstenaar Billy. Uh, dat zal plaatsvinden in, in de grote zaal en kost 3,50 per persoon. En daarvoor kun je je ook inschrijven bij mij. Um, en ja, als je denkt van nou, ik heb nog nooit geacquareleerd. Dan is dit het moment. Een <coughs> goede nee? uh, Ja, kun je dat gaan leren. En uiteindelijk ga je dus naar huis met je eigen kerstkaarten. Waar je mensen weer ook mee kan verrassen natuurlijk. Je hebt het over uh, inschrijven. Ik neem aan dat ja. je bij de uh, woensdag koffie... Gewoon naar binnen kan lopen? En nee, kan je gewoon naar binnen lopen, En dat je het Klopt. Voor, de veer, voor de 7 en de 14 dan moet je die opgeven, uh, ja. gaat dat via jou of gaat dat via de pluspunt? Dat gaat via mij, dat kan uh, via mijn uh, mailadres, dat is l.oudendijk.plus.zandvoort.nl En daar hangen ook uh, op verschillende plekken flyers en het zal ook mm -hmm. nog in het krantje gezet worden. Um, dus ja, dan kunnen ze contact opnemen of een berichtje even sturen dat ze mee willen doen. Um, dan hebben we ook nog 16 december live muziek. En dat zal ook in de grote zaal plaatsvinden. Het is een speciale kersteditie van muziek door de jaren heen. Uh, dit keer is dat met pianist Charles van den Heuvel. En dan zal ik zelf ook een aantal kerstliedjes meezingen. En um, ja, da daar zijn de mensen ook hartelijk welkom. Dat is half elf tot twaalf in de ochtend. Half elf, tien dertig. 12.11, ja, klopt. Uh, in, mag iedereen daar ook weer inlopen? Uh, het is fijn als daar een beetje uh, het wel voor opgegeven wordt... zodat we een, een beetje een idee hebben van hoeveel uh, koffie moet er geregeld worden... <laughs> ja. en dat soort dingen, zodat we wel een beetje klaar ervoor zijn. En dat gaat ook weer via l.oudendijk-apenstraatje-plus.nl Plus.zandvoort.nl plus ja. ja, klopt. En uh, nou ja, dat is dus ook. Uh, daar wordt, uh, daar kun je zelf mee zingen. We zullen ook voor teksten zorgen, zodat er mee gezongen kan worden. En uh, ja, leuk als mensen daar ook natuurlijk aansluiten. En als klap op de vuurpijl hebben we nog uh, het LDC circuit, Louis Davids carré circuit. Hebben we voor de Formule 1 plaats ook gedaan. En dat was zo'n groot succes dat hebben we hebben besloten een Kersteditie te creëren. Uh, en wij gaan zorgen voor uh, wat warme chocomel en wat lekkers. En dan starten we met jongeren die op stepjes en skielers over het circuit heen kunnen racen. In de, en, in de uh, uh, blauwe tram of ook buiten? Dit is buiten op okay. het plein. Ja, ja. Ja, dat hebben we toen ook gedaan. Mm -hmm. We hebben een circuit ge uh, gecreëerd samen in samenwerking met Sportservice. Um, en daarna, als de jongeren zijn geweest... kunnen de ouderen met hun relator en scootmobiels over het plein heen. Uh, dus uh, nou ja, wat we willen creëren is gewoon een leuke activiteit voor jong en oud. En uh, gezellig samen zijn en een uh, leuk uitje. Uh, dus daar kan ook uh, voor ingeschreven worden. En ook weer via uh, jouw uh, adres of ook gewoon... en dat uh, is een beetje algemeen, al deze activiteiten die je doet, hè? Ja. Uh, komen die ook in, in de LDC of in, uh, in de pluspunt ladder die in de krant komt te staan elke week? Ja, daar komt steeds inderdaad. Er, <coughs> pas, er past niet altijd alles in. Want er wordt nu deze keer natuurlijk in verband met de kerstperiode veel georganiseerd. Ja. Maar uh, ja, het, uh, het zal er één voor één uh, in komen te staan. En um, nou ja, op deze manier natuurlijk via de radio en ook via um, advertenties die wij ophangen bij... Uh, de kaasboer en bij uh, de Bruna en uh, de supermarkten, daar hangen ze ook. Dus uh, als je denkt van wat was het allemaal weer, dan kun je het daar ook eventjes vinden. Um, ja. En nou. dan hebben we ook nog nou, eentje nog extra van poëzie onder begeleiding van uh, uh, Theo Sue En uh, die bespreekt het leven en het werk van Jan, Jan Jacob Slauwerhof. En wanneer is dat? Dat is 9 december nog in de uh, BIEB. Dat vindt in de BIEB plaats, de BIEP. aan de grote leestafel. Oh, ja, okay. Om, uh, twee, Van twee uur af tot half vier. En wanneer was het circuit ook weer? Het circuit is 21 december. Nou, ik zie dat je al een uh, behoorlijk vol programma hebt in, uh, in december. Ja, er wordt genoeg georganiseerd. Dus mensen hoeven niet uh, thuis te zitten kniezen. Nee, nee, nee, nee, nee, lekker nee, nee. Uh, aan de bak of gewoon gezellig langskomen voor een kopje koffie. En uh, dan staan wij er om ze te verwelkomen. Oké. Okay. Nou, het is een, een, hele, een hele ladder. Uh, LDC-circuit, ja. uh, kerstkaarten, uh, uh, schrijven en koffie drinken op de woensdag. Uh, aquarellen maken in december 7 en 14, kerstaquarellen. Uh, 16 december live muziek. Uh, ja. Poëzie nog doen en uh, ja, druk. Um, ik zie een heleboel en ik hoop dat een aantal mensen ook een dingetje hebben meegeschreven. Maar uh, inderdaad... Ja, en anders kunnen ze ook altijd eventjes bellen als het uh, onduidelijk is. Of wat was het allemaal ook alweer. Kunnen ze altijd een mailtje schrijven of even bellen om dat te vragen hoor. Dan uh, dat is dat ook geen probleem. Oké, okay, dan wordt het vanzelf wel duidelijk voor, uh, ja. voor de mensen. En inderdaad, je kunt natuurlijk ook gewoon naar de website kijken. en dan, uh, dan zie je. Tuurlijk, het. daar staat het ook allemaal op. Linda, een mooi programma. Ja. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt. En uh, mogen de mensen ook met je meezingen? Zeker weten, ah, juist. Okay. We, hebben, we hebben nummers uh, die Charles uh, instrumentaal speelt. We hebben nummers uh, waarbij we de teksten aanleveren. En dat er dus uh, lekker meegezongen kan worden. En uh, ze mogen ook uh, achterover leunen als ik een uh, moppie meezing. <laughs> Oké, okay, nou dan wens ik je bij alle activiteiten heel veel succes en plezier. En ja, uh, ja, tot de volgende keer, als je weer wat uh, in januari, waarschijnlijk weer nieuwe uh, activiteiten Zeker. Bedoel. We komen steeds weer met leuke nieuwe dingen, dus uh, dan, kom, dan bel ik weer even. Is goed, oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. But I know you're going back You have a brown leather suitcase You didn't bother to unpack I've been tying my shoes together Then I've been trying to walk away I was a junkie all summer But autumn's here any day now We gaan uh, praten. Pak even de microfoon, Peter. Dat oh, ja. oh, is wel handig, hè? Ja, dat is wel handig. Je kan hem maar richten naar jezelf. Zo, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, wij zouden een gesprek hebben met Gerard Kuipers... Uh, die deze week uh, koninklijk onderscheiden is. Alleen, hij is er nog niet. Dus Gerard, als je het uh, hoort, kom rustig deze kant op wandelen. Want uh, Peter Bluis is er natuurlijk wel altijd vroeg en vrolijk. Op tijd, hè? Je weet het, boekhouden. dit is altijd tijd. Ja, dan laten we het niet over boekhouden hebben. Ehm... Um, want we gaan het over de OVZ hebben. Ja, klopt. En uh, de lichtjes hangen er. Ja, mooie. Daar is er genoeg over te doen. Ja, ja. <laughs> heb, je, heb, je, heb je al die lovende kritiek gelezen van George Brouwer? <laughs> Geweldig, hè. Echt, als een warm bad komt dat over me. Dat soort, dat soort lovende kritiek. Geweldig. Ja, nou, en Toch even, even serieus over die lampjes. Ja. Uh, buiten die... Uh, nou, ik, ik heb er geen woord voor, maar laten we een puntje punt, kritiek eh, noemen. Uh, kwam dat als een verrassing voor jullie, of was het zo besteld? Nou, weet je, wij hebben een jaar of vijf geleden uh, heeft uh, uh, uh, Marketing Zandvoort... een beeldmerk uh, gepromoot. Ge, ge, hmm. uh, dat hebben ze zelf ontworpen. Uh, we hebben natuurlijk veel te doen met de MRA, Metro, Regio, Amsterdam en omstreken. Uh, waar een heleboel klantjes... Uh, naar Zandvoort toekomen. Uh, zij hebben toen... een, een, een beeldmerk laten ontwerpen. Uh, gedeeltelijk bestaande... uit de bekende visjes. Slechts twee. En uh, de, de, de, het, het beeldmerk... van Amsterdam. De, de kruisjes. De kruisjes. Uh, en daar is dan een mengeling uitgekomen. En uh, Marketing Zandvoort... profileert zich daarmee. Nou, de, de, de, toen dat... Uh, ter wereld gebracht werd... een storm van kritiek... Uh, de Zandvoorters wensen, wensen zich niet te vreemd met uh, Zandvoort Beach of elke, Amsterdam, of Amsterdam Beach. Beach... of elke uiting die uh, naar Amsterdam wijst. Die uh, kritiek is geluwd... en uh, sinds jaar en dag uh, wordt het beeldmerk gebruikt... door de marketing Zandvoort. En je hoort niemand erover. Totdat... De sfeerverlichting van de OVZ opgehangen wordt. En ja hoor, er zijn er weer een paar uit hun winterslaap gerukt. En die vonden het heel erg nodig om alsnog wat kritiek te leveren. Nou ja, dat heeft twee dagen geduurd en vervolgens hoor je niks. Ik heb wel persoonlijk een mailtje gehad van onze burgemeester David Molenburg... die de sfeerverlichting fantastisch vond en ons een hart onder de riem stak. Mijn dank daarvoor ook. Nou, hij luistert zeker. Dus, uh, ja, ja. Um, maar blijft dat zo of gaan jullie nadenken over drie Nee, Dat blijft zo, de komende oh. vijf jaar. Nee, we zetten onze hak in zand, Ben. Dan zal de, de volgende jaar alweer de storm der kritiek... Uh, Ach, je weet het nooit, hè. Maar het, het verbaasde mij wel dat um, jaren geleden kwam die Zandvoort daarmee. En uh, inderdaad werd er wat gemorreld en gedaan. En uiteindelijk werd het stil. Dus ook Marketing Zandvoort heeft gewoon gezegd: van ja, het is goed met je, met je kritiek. Ja. ja, weet je, wat is het nut van, van zo'n beeldmerk? Dat nou ja, je herkenbaar bent. Mensen zeggen dat het, het wapen van Zandvoort is drie visjes ja. ja, natuurlijk is dat zo. Maar het gaat om de, om de herkenbaarheid. Uh, Amsterdam heeft ook een heel mooi logo gehad: I love Amsterdam. Dat is dat hartje, weet je wel. En dat is wereldwijd bekend. Iedereen weet gelijk waar je het over hebt. Nou, dat wil Zandvoort uh, Marketing ook. Die wil gewoon iets tastbaars, iets herkenbaars hebben... wat je vereenzelstigt met Zandvoort. Met maar daar uh, zit wel de link Amsterdam in. Daar zit wel een stukje, de, stukje link Amsterdam in. Maar vergeet niet dat een heleboel klanditie uit Amsterdam komt. Waar. En uh, het is natuurlijk ook zo... ja, corona heeft uh, de, een beetje de boel uh, dwars gelegen. Het is natuurlijk zo dat een gigantische hoeveelheid omzet afkomstig is uit de regio. Amsterdam loopt uh, letterlijk over... qua hotelbezetting enzovoort enzovoort. Dus ze moeten wel uitwijken naar de regio. Merk je dat als OVZ? Uh, de, de, dat, dat, dat er heel veel mensen uit de regio uh, gaan shoppen... en uh, ja, natuurlijk. uitkomen in Zandvoort? Kijk jij maar eens naar het strand. Als je bijvoorbeeld uh, 20 jaar geleden keek... Dan kwam er smorgens een, een file richting uh, Zandvoort. Vervolgens, om een uur of vier, vijf, uh, zag je een uh, file richting Uitzandvoort. Maar tegenwoordig staat er ook een file om 4 uur uh, smiddags in de namiddag. voor mensen die een hapje komen eten op het strand. Nou, die, dat is, die, dat is ja. iets van de laatste tijd. Dat is iets van de laatste tijd, huh? ja. Vroeger gingen de bedjes om 7 uur uit en om 6 uur moest je strand af. Ja. Toen werd het negen uur, en nu is het 12 uur. Nu is het twaalf dat dat verschuift dus ook helemaal. Klopt. Dus je merkt het wel degelijk. En dat zijn niet de toeristen uit Japan en Amerika. Dus reg maar het allemaal regiotoeristen. Het is allemaal regiotoeristen. Regio zijn we daar um, groter mee gegroeid? Ook als overzet? Want die overzet gaat natuurlijk meer over het dorp. De voorspelling is dat tussen nu en 10, 15 jaar... het volume in toerisme groeit tussen de 30 en 50 procent. Regio of internationaal? Nee, we hebben het over Zandvoort. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, waak er wel voor dat je dus moet zorgen... dat je die enorme stroom toeristen aan kan op de een of andere manier. Dus je moet nu al 5, 10, 15 jaar vooruit gaan denken... om te zorgen dat je gastvrij blijft... en inderdaad eh, al die mensen kan huisvesten. Hebben wij genoeg huisvesting? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat zo'n MRA dat, dat dat toch een bepaalde werking heeft. Van, uh, is het in Zandvoort vol? Wellicht dat je in Bentveld, Adenhout, Heemstede, Haarlem, Amsterdam... dat soort gaten kan opvullen. Nou, dus dus uh, denk regio breed. Er is uh, deze week uh, gesproken inderdaad, over MRA en over het geld wat het gaat kosten. Dus uh, dat, dat project dat loopt wel. Terug en, naar het Zandvoors project. Ja. Want ik zie weer allerlei uh, uh, dingen liggen van de OVZ... met, met uh, ook sponsors erbij, zie ik. Gaat er dit jaar een eerlijke loterij komen? Uh, ik moet je teleurstellen, uh, dat Ben. Dat dacht ik al. Uh, ik weet dat je uiterst scherp en waakzaam uh, toekijkt uh, naar de trekking. Uh, we hebben wederom uh, een, een plaatselijke notaris F van der V te zetten. U wel bekend. Daar woont hij Daar woont hij niet. Uh, werkende. Hij werkt daar. Hij, hij houdt daar kantoor. Uh, die is uiteraard weer benaderd om uh, de, onder zijn altoezieend oog... Uh, de trekking te laten, uh, laten ontstaan. En je mag kritiek leveren zoveel als je wil. We trekken ons er helemaal niets van aan. Nou, ik kan me nog wat uitspraken van vorig jaar herinneren, herinneren over mijn loten. Jouw loten? Yeah. Ik heb jouw loten niet gezien. Dat bedoel ik. En als ik ze, <laughs> en als ik ze gezien heb, heb ik ze gewoon... Uh, gelijk naar de prullenbak verwezen. Yeah. Ik ben blij dat je dit in het openbaar toegeeft. Ik wil gewoon niet dat er ook <laughs> enige, enige twijfel bestaat... over de eerlijkheid van de trekking. Vandaar dat we jouw naam er gewoon uithalen. Ja, nee, dat, dat staat duidelijk. Dan gaan we naar dit jaar. Ja. Um, ik zie hele mooie uh, dingen liggen. Uh, vertel eens, wanneer gaat de loterij van start? Uh, de loterij uh, vindt altijd plaats in de maand december... en vinden vier trekkingen plaats... Op 10 december, 17, 24 en 31 december. Op de loten kan je je naam vermelden, e-mailadres en telefoonnummer. Dus alle winnaars die worden persoonlijk benaderd. Uh, ten overvloede wordt ook in het uh, Zandvoors Nieuwsblad uh, gepubliceerd wie de winnaars zijn. Uh, er zijn vier trekkingen, zoals ik al zei. Uh, bestaande uit ongeveer 25 weekprijzen. En we hebben natuurlijk. Uh, ontzettend schitterend mooie hoofdprijzen. Ik zal ze even benoemen. Electro uh, Electroworld Tiphout uh, gaat een Bluetooth-speaker uh, beschikbaar stellen. Domino's Pizza, net als voorgaande jaren, een jaar lang pizza eten. Maximaal 25 stuks. Maar goed, uh, dan nog. Hè? Heerlijk. Nalu, Surf and Skate uh, stelt beschikbaar een Bluetooth-speaker van het merk House of Marley. Hotel Hoogland, daar kan je weer overnachten... in een luxe kamer voor twee personen. Centerparks, een bestedingsvoucher... ter waarde van 250 euro. Albert Heijn, idem dito, een cadeaukaart... ter waarde van 250 euro. Hebben we nog een tweetal tweede prijzen... beschikbaar gesteld door de HEMA... en dat bestaat uit shoptegoed... ter waarde van 100 euro. Nou, het kan niet op dit jaar. Ja, fantastisch. Um, nog even terug aan de trekking. Hè. Uh, vier trekkingen, dat zijn dan vier keer de weekprijzen. Ja. Dan gaat alles in de grote verhandelszak. Alles gaat in uh, de grote jubelton. En dan wordt daar uh, de, de prijs uitgetrokken. Ja, de hoofdprijs uitgetrokken. Dat is helemaal juist. Je kent uh, het verhaal ja, goed. De procedure uh, ken ik uh, wel. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. Nou, maar lood er nog. Nou, nou, nou, nou, nou, nou je loopt er nog. Ja, ik, ik kan je hoogheid adviseren. Probeer een andere naam en een, of een ander fake uh, e-mailadres op te geven. Ja, maar dan, dan check je mijn telefoonnummer. Ja, nou ja dan, dan doe je dat van je vriendin of van je vrouw <laughs> of weet ik veel. Verzinnen list, Ben. We, ga, je. We, gaan daar, we gaan daaraan werken. Heel goed. Want anders kan ik de uh, Zandvoortse ondernemersvereniging dus niet, niet steunen. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp de haat-liefde-verhouding, dat mm -hmm. is duidelijk. Ja, ja. Hoe is het met de vereniging? Ja, fantastisch. Ja, ja wij we groeien. Nog, ja. Ja. Claudia Pieters, een uh, bestuurslist van ons, die is speciaal belast met het werven en selecteren... want je wordt niet zomaar lid natuurlijk, hè, van de OVZ... Uh, met het werving van, uh, van onze leden. En dat gaat heel goed. Hoeveel... Uh, uh, Momenteel staat de teller op 62 ondernemers... Die, die, uh, die, die, die lid zijn. Gaat het over retail of over allemaal? Het gaat over allemaal. allemaal. Uh, voornamelijk retail uh, ondernemers die lid zijn. Maar er zijn dan ook een heel, een heel aantal... die uh, in de dienstverlening zitten. Uh, in de horeca ook... Dus die zijn niet alleen lid van Horeca Nederland, uh -huh. afdeling Zandvoort... maar ook van de OVZ. En dat is natuurlijk logisch. Want wij vertegenwoordigen natuurlijk de belangen alle van alle Zandvoortse, ondernemers. alle, zandvoorts, alle uh, Als je de belangen vertegenwoordigt, wat, wat, wat vertegenwoordig je dan? Met, met, met wie praat je? Nou, uh, eigenlijk bestaat onze activiteit uit uh, twee dingen. Uh, wij verzorgen en uh, begeleiden de Zandvoortse Sinterklaasintocht. Wij zorgen voor sfeerverlichting... Uh, muziek uh, door het hele dorp heen. Uh, dat zijn dingen die vooral van buitenaf uh, gesubsidieerd worden... door het Innovatiefonds, door de gemeente Zandvoort enzovoort. Jullie, jullie voeren uit? Wij voeren okay. uit, ja, klopt. Uh, wij verzorgen zeg maar, de subsidieaanvragen. Uh, wij hebben contacten met de leveranciers enzovoort. En met de Goedheiligman uiteraard. uiteraard. Daar zijn nauwe banden mee. En uh, dat is zeg maar de uitvoerende taak van, uh, van de OVZ. Mm -hmm. Daarnaast zijn wij, uh, uh, participeren wij in het overleg van Ondernemersbelangen Zandvoort. Daar zijn alle verenigingen verenigd, zoals dat mm -hmm. heet. En uh, daar wordt met name met het college van burgemeester-wethouders en de raad uh, driftig gecommuniceerd over de toekomst en het heden van het Zandvoortse ondernemersleven. Nou, je zegt net zelf al, uh, uh, toerisme gaat groeien. Er komen meer mensen naar toe. Wees ja. er klaar voor. Uh, ja. Hoe staan jullie daarin met het OBZ? Uh, er is een, een toeristische visie geschreven. Uh, die moet nog vastgesteld worden. Die moet volgend jaar vastgesteld worden. Ja, die moet uh, nog vastgesteld worden. Uh, ja, Dat is een, een, een, een onderwerp wat leeft. Een onderwerp wat dagelijks, wekelijks, maandelijks... ...toevoegingen moet. Mm -hmm. uh, dus het is een dynamisch verhaal. En uh, wij zijn natuurlijk ook de waakhond... Uh, ...van het uitvoering van, uh, van die toeristische visie. En ook zorgen dat die up-to-date blijft. Ik neem aan dat je hem hebt gelezen. Uh, ja. Er staan een, een, een heleboel dingen in. En er moet nog over, over gesproken worden in de Raad, geloof ik. En dan wordt hij vastgesteld. Een ja. um, aantal jaar geleden is, is hij ook al uitgekomen. Zit er zit een grote verschil in... Nee, dat valt wel mee, maar met name... Uh, maar de vergroting moet je komt dus, er wel aan. Ja, je, je moet dus inderdaad kijken dat, uh, dat je uh, niet in slaap sukkelt. Uh, met name die cijfers die afkomstig zijn van, uh, van de statistiek... dat er een enorme groei te wachten staat. 30 tot 50 procent groei. Nou, dat is nogal wat. En uh, het is natuurlijk wel een klein uh, badplaatsje, 17.000 inwoners, maar anderhalf uh, miljoen bezoekers uh, per jaar... Ja, dus dan moet je toch waakzaam zijn mm -hmm. om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden. Er wordt uh, op het ogenblik uh, uh, gesproken over uh, bouwen. Hè? De, de wethouder komt straks over wat projecten praten. Ja. Um, zie jij toekomst voor nieuwe hotels? Uh, uh, ik een wil graag bouwen. Badhuisplein, daar staat een, uh, een vijf-sterren hotel uh, geprojecteerd. Nou, de, een, een vijfsterrenhotel... hotel kent men in Zandvoort niet. Hebben we en dat ik, nodig? Ik denk dat dat toch wel nodig is. Uh, met name om die uh, enorme groei uh, te kunnen beheersen. En uh, ook uh, te werken aan je kwaliteit. Mm. Uh, het woord patatdorp uh, valt nog wel eens. Uh, dat is een imago waar je nooit van afkomt. Uh, de vraag is, wil je daar van afkomen? Uh, moet je niet zeggen van... Oké, okay, de, de mensen die een patatje willen eten in Zandvoort zijn van harte welkom. Uh, maar daarnaast uh, hebben we ook, zeg maar, een huisvesting voor de vijfsterrengast. Ja, um, het, wo het wordt wel gebruikt en het is ook gebruikt een tijdje geleden: uh, het woord patatdorp. Maar dan praten we dus eigenlijk over de normale mens. En de vijfsterrenhotel is toch iets wat. Uh, <coughs> sorry, wat duurdere klasse aantrekkingen. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het uh, een goede <gül> zaak is. Door je, door je publiek wat, wat Zandvoort bezoekt. Om dat uh, uit alle rangen en standen te... Mm -hmm. en, en je niet te, te mikken op een bepaalde doelgroep. Op een groep. Ja, hou het zo breed mogelijk. Goed. Peter. Uh, er valt dus weinig nieuws te melden over de overzet... behalve de loterij en uh, de sfeerverlichting. Ja. Uh, nog even kort samengevat, vier trekkingen. Vier trekkingen inderdaad, hoofdprijzen heb ik genoemd. Uh, er zijn een heleboel ondernemers uh, die meedoen. Ik ga ze heel even snel ja, ja. noemen als je het niet erg vindt. Alle, uh, alle 300? Dat zijn Albert Heijn, Ariegaard, Bloemenhuis, Weebluis, Bloemschierkunst, Bluis, Bonvoisin, Brazé, Bruna, Centerpark Zandvoort, Het De Kaashoek. Dierendokters Zandvoort, Dierenkliniek Zandvoort, Domino's Pizza Zandvoort, Electro World, Stiphout, Vera Flower and Gifts, Frituur Huid Hema, Hotel Hoogland, Kids, Avenue, Le Bar, Mandy's, Marcels Vesterjaarten, Nalu en Skate, Natuurgeneesklag. Even ademhalen. best wel ademhalen. Oliebollenkraam, Harry Patisserie, Chocolaterie Zandvoort, Rio's Dieren Specialist, Stekbar het Plein, Zandvoorts Apotheek, Zandvoorts Museum en Zuivelhoeve... bij Kaashuis Trom. Heeft hij, was... heeft, heeft hij meer er nog wat mee te maken eigenlijk? Uh, ja, natuurlijk. Okay. Hij de, je weet hoe hij is. Het is gewoon een bemoeizieke man. Ja. Hij heeft totaal 0,0 <laughs> aandelen, aandelen in, in het, het gebeuren, Maar hij blijft zich daar consequent mee bemoeien. Okay. Peter, ontzettend bedankt voor de toelichting. En uh, we zien elkaar binnenkort weer bij Hildering. Ja, en, en bij de trekkingen natuurlijk. Ja, he, want dank je wel. Ik kom regelmatig langs met enorm veel loten. Waar jouw lot natuurlijk ook bij zit. Dank je wel. Graag gedaan. Met gezwindersvoet is toch Gerard Kuipers uh, hier naartoe gegaan. Zonder gaan, S. Zonder S, want hij heeft natuurlijk hartstikke druk met uh, uh, vandaag is de slot. Dan gaan we het zo over hebben. Uh, gefeliciteerd. Dankjewel. dankjewel. Um, ik had al gehoord dat je er graag eentje wilde hebben. Ja, dat is, heb ik inderdaad een paar keer uh, laten vallen. Ja, Inderdaad. Dus uiteindelijk heeft de koning het behaagd... om jou toch zo'n koninklijke onderscheiding te geven. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. Jullie waren natuurlijk met z'n allen naar het raadhuis gelokt... om daar het jubileum te vieren. Wat gebeurde er allemaal? Nou, in de voorbereiding voor het tienjarig bestaan... hebben enkele mensen van het bestuur... die hebben, zeg maar, zijn op pad gegaan om te vragen aan de burgemeester... Of eventueel dus de receptie in het raadhuis zouden mogen houden. Mm -hmm. Nou, en daar heeft de, de burgemeester heeft erin toegestemd. Omdat ook degene die dat had aangevraagd, dat lintje, zei: van nou, het mocht zo wel zou kunnen dat die wordt toegekend. Dus dan hebben we eigenlijk twee dingen in één. Zonder jouw... Uh, zonder, zonder Het ene hebben ze wel verteld. Ja, niet? want ik heb altijd gezegd van... Nou, mij krijg je niet zo ver met dat uh, lopen. <middel> daar trap ik niet in. Nee. Maar in dit geval hadden ze dus uh, die toestemming gekregen. Dus uh, als, mevrouw die kwam thuis en die zegt van... Uh, nou, we hebben voor elkaar gekregen dat we de receptie van de tienjarig bestaan in het raadhuis mogen vieren. En volgens mij staat hij ook in het uh, ja, koppelot. Uh, ja, dat klopt. <middel> ja. Dus uh, ik zei, nou dat hebben jullie goed gedaan. Dat, dat vind ik uitstekend. Dus ik had helemaal, helemaal niks in de gaten... En ze, hebben ook, ze zijn er een jaar mee bezig geweest, heb ik gehoord. En ze hebben altijd de mond gehouden. Ik heb niks gemerkt. Knap. Ja. En ook de familieleden die ik zag op die, op die receptie. Die, toen zei Els, ja dat klopt. Ik heb ze ingeschakeld om <lacht> ons te helpen. Met het begeleiden van de mensen naar de raadzaal en dergelijke. Ja, ja. Dus ik had dan nog helemaal niks in de gaten. Um, hij is niet... Alleen voor uh, uh, jouw werk in, uh, in, uh, in de Seniorenvereniging Zandvoort. Hij is ook nog mede gehonoreerd door jouw politieoptreden. Ja. Je hebt twee keer een medaille gehad. Ja. Vertel daar eens wat over. Nou, het zijn zelfs uh, drie, uh, drie zaken. Mm -hmm. uh, de eerste zaak was eigenlijk: uh, ik was aan het trainen, ik was toen al zelf al dik in de sport. En uh, op de zaterdagmorgen was ik bij uh, Hoofddorp aan het hardlopen. En uh, nou, het veroordeel wat, maar er lag te weinig ijs op de, op de sloot om uh, er overheen te lopen. En ik zie op een gegeven moment aan de overkant van de sloot... zie ik een auto half in de oh. hoofdvaart liggen. En uh, toen dacht ik van, uh, ik zag geen hulpdiensten eromheen. ik denk, dit is fout, de boel volgens mij, zit er nog iemand in. Dus ik heb een auto staande gehouden en uh, er zaten twee mannen. En ik zeg uh, de, tegen de ene, ga jij even bellen 112 en die andere... Breng mij eventjes naar de overkant bij de volgende brug. Hmm. Want ik denk dat er nog iemand in ligt. Nou, en inderdaad, die man heeft me naar de overkant uh, ge gebracht. En toen ben ik naar beneden gegaan, het talut af. En op het dak van die auto geklommen. En toen inderdaad zag ik in die auto zag ik een uh, man zitten. En die zat tot aan zijn kin uh, in het water. Dus maar ik hij, heb hij toen, was toen wel een beetje bij bewustzijn, of was dat ook niet? Nee, uh, nee ik komisch. heb hem toen uh, een beetje klapjes gegeven in zijn gezicht. En toen, uh, ja, toen zag ik dat hij nog leefde. Dus ik zei, blijven, blijven, blijven, blijven. Nou, toen op een gegeven moment kwamen de hulpdiensten. En uh, toen bleek, de, ik kreeg hem er niet uit. En bleek dat de, de, zijn voeten uh, vast zaten ja. onder het pedaal. <laughs> dus dat was de, zaak nummer één. Uh, <laughs> <Zaak nummer> ja <1. laughs> nou, wel heftig. En uh, zaak nummer twee was in Hoofddorp en, uh, een kindje. Die zat op een fietsje en die heeft het uh, ja, voor elkaar gekregen... om het, uh, het uh, terrein achter het huis te verlaten... En die volgt de stoep met zijn fiets, maar de stoep die uh, eindigt. en het duikt zo voor over het, uh, het luit af. Hup, de sloot in. Heb je wat met water, jij? Hè? Ik heb al wat, <laughs> ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Maar dat zag je gebeuren? De, nee, de, ja, toen werden wij, nee, wij werden gewaarschuwd. En ik zat op een motor met, uh, met een collega van mij. en we kregen de, de melding van: de jongen daar, en daar, kinderwater. Dus wij gaan met de motor erheen. Nou, toen was dat kindje gelukkig al uit het water gehaald... maar het uh, bewoog niet meer. Oh. En toen hebben wij je uh, kinderreanimatie toegepast op dat kind. Twee vingertjes. Twee vingertjes. En, twee vingertjes. en uh, inderdaad is dat kind weer uh, tot leven gebracht. En ah, de derde is de sportman van het jaar, wil je vertellen, of niet? Nee, de derde was, uh, nee, de derde was een echtpaar in de ringvaart oh. in de Battenverdorp. Weer water. Weer water. <laughs> weer een echtpaar, weer in de sloot met een auto. En die twee heb ik er ook uh, uit, uitgekregen met een collega... Dus uh, nou was nummer drie. Dus van drie van deze zaken heb ik twee keer een medaille nou, uh, gekregen van... ...kan ik uh, Het is gepast dat die erbij bij deze horen. Uh, ook bij de seniorenvereniging. Uh, deze week het jubileum gevierd. Ja. Je bent er nog ja. druk mee? Behoorlijk, ja. Het is de, vandaag de slotdag. Wat gaan jullie doen vandaag? Nou, ik uh, mag niet te veel vertellen. Want het is ook nog een beetje een verrassing voor de mensen. Maar in ieder geval is veel muziek bij. En herrie worden gemaakt. Herrie worden gemaakt. Alles in de krocht? Alles in de krocht, ja. De afgelopen week uh, zoveel mogelijk hebben we in de krocht gehouden. Ja, dan zijn we toch uh, met Theo altijd vaste, beetje, vaste bespeler van de, van de krocht. Een beetje de huiskamer. Ja, en we hebben wat andere dingetjes gedaan. Bijvoorbeeld een uh, boswandeling met de boswachter. En uh, nou, dat was ook uh, fantastisch. Staan er nog reizen op het spel bij jullie? Ja, we gaan weer, uh, volgend jaar uh, gaan we weer naar Duitsland. En hebben we hetzelfde hotel als vorig jaar hadden. Want we kregen zoveel uh, steunbetuiging van mensen omdat ze vonden dat het een verschrikkelijk mooi hotel waren. Dus toen hebben we hetzelfde hotel kunnen boeken. En dan gaan we alleen nog een ander programma. Andere, uh, andere uitjes. Ja, andere uitjes. <kijf> maar dezelfde streek. Dus uh, dat komt ook alweer goed. Uh, na morgen een beetje de rust weerkeren bij uh, Huizenkuiper. Ik hoop het van wel, ja. <laughs> Gerard, ik wens je heel veel plezier. Bedankt dat je nog even aan kwam fietsen. Ja, in je ja, druk, ja. drukke bestaan als voorzitter. Ja. En veel plezier vanmiddag. We gaan het een hele leuke afbouwen de laatste dag. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.